7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Mensen met schulden moeten beter worden beschermd, vinden deurwaarders. In Syrië moet vandaag het plan van VN-gezant Annan ingaan. En Fortuin wilde zich aansluiten bij Communistische Partij Nederland. Gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met schulden steeds vaker terechtkomen onder het bestaansminimum. Dat is 90% van een bijstandsuitkering. Volgens de deurwaarders zijn de regels rond het innen van schulden te ingewikkeld. Zorgverzekeraars, verhuurders en de kinderopvang mogen bij de Belastingdienst beslag laten leggen op toeslagen. En waterschappen en gemeenten mogen belastingen direct van rekeningen halen. Vaak weten schuldeisers niet van elkaar wat ze doen... met als gevolg dat mensen met schulden onder het bestaansminimum zakken. De deurwaarders roepen de overheid daarom op... regels te vereenvoudigen en ook strenger te controleren. Want schuldeisers gaan vaak verder dan wettelijk is toegestaan. In Syrië loopt vandaag de deadline af van het plan voor een staakt het vuren. Volgens dat plan van vn gezant Anan... moet het Syrische leger zich vandaag hebben teruggetrokken... uit de belangrijkste steden. Over twee dagen moeten ook de opstandelingen zijn gestopt met vechten. De afgelopen dagen kwam het vredesplan op losse schroeven te staan. Gisteren kwamen in Syrië volgens tegenstanders van het regime... meer dan honderd mensen om het leven door geweld van het regeringsleger. En ook bestookt het leger een vluchtelingenkamp net over de grens met Turkije. De nieuwe problemen met het vredesplan ontstonden zondag. Toen president Assad eiste dat de opstandelingen zwart op wit zouden garanderen... hun wapens vandaag neer te leggen. De opstandelingen weigerden dat.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 De chauffeurs van bussen, trams en metro staken sinds zaterdagochtend. Toen werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Pim Fortuyn heeft begin jaren 70 het lidmaatschap aangevraagd... van de Communistische Partij van Nederland. Hij werd afgewezen. Er blijkt uit een brief die is afgedrukt in het eerste deel van een biografie van Fortuyn... die morgen verschijnt. De journalist Leonard Ornstein schreef de biografie en dook daarvoor... in het archief van de politicus die bijna tien jaar geleden werd vermoord. CPN-bestuurder Hax schrijft in de brief uit oktober 1972... dat Fortuin geen lid mag worden... omdat hij hoorde bij de groep rond de Groningse hoogleraar Harmse... die de partij de rug had toegekeerd. Dat Fortuin sympathiseerde met de CPN was bekend... ook al ontkende hij in een interview in 1993 dat hij lid wilde worden. De brief bewijst dat hij dat wel wilde. Volgens biograaf Ornstein wilde Fortuin lid worden... omdat de partij begin jaren 70 hip was en Fortuin erbij wilde horen. In Amerika is Jack Tramiel overleden, de oprichter van het computermerk Commodore. Zijn bedrijf lanceerde in 1982 de Commodore 64... die de best verkochte personal computer zou worden. Kenners zeggen dat het aan de keiharde zakelijke instelling van Tramiel te danken is... dat de personal computer in de jaren 80 betaalbaar werd voor een groot publiek. Tramiel werd in Polen geboren als Idek Tramielski. Hij overleefde het concentratiekamp Auschwitz en verhuisde na de oorlog naar Amerika. Daar begon hij een zaak in het repareren van typemachines. En later stortte hij zich op computers. Jack Tramiel was 83. In Peru worden zeven medewerkers van een Zweeds bouwbedrijf in gijzeling gehouden. Politie gaat ervan uit dat de gijzelnemers leden zijn van guerilla-beweging Lichtend Pad. Die volgt in de jaren 80 en begin jaren 90 tegen de Peruaanse regering. En houdt zich de laatste jaren vooral bezig met de handel in cocaïne.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 Hij maakt zijn debuut voor Dior tijdens de haute couture shows in Parijs in juli. Vorig jaar werd zijn voorganger Galliano in een bar gefilmd toen hij Joden beledigde. Franse rechtbank veroordeelde hem tot een boete. Het weer, het regent vanochtend nog, maar geleidelijk trekt de neerslag richting het Oosten weg. Vanmiddag klaart het dan in het westen wat op en breekt de zon af en toe door. Het wordt 12 tot 14 graden en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Morgen begint de dag zonnig, later ontstaan weer wat buien. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, Natte wegen staan garant voor een drukke ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer file... Bijzonderheden op de N223, Delft-Naaldwijk... staat in beide richtingen bij het Woud, 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Langs de file staan nu op de A1, Hengelo richting Apeldoorn... voor knooppunt Beekbergen, 8 kilometer. A7, Hoorn richting Zaandam, voor de Afritzaandijk, 13. De A27, van Almere naar Utrecht, is een ongeluk gebeurd. Het staat vast tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Rijnsweerd, 16 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook.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 Dat is het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. In de serie Kritisch Beleggen van Delta Lloyd... oud-hockeybondscoach Mark Lammers. Ze keken me allemaal aan alsof ik gek geworden was. Ja, maar Mark, stel dat er iets gebeurt, wat dan? Ik hield even mijn mond. Nog geen minuut geleden hadden ze zelfs het risico ingeschat...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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het Syrische regime zou vandaag de wapens neerleggen en zich terugtrekken. En dat zou dan leiden tot een algemene wapenstilstand. En politieke dialoog zou, want de kans op vrede lijkt met de dag kleiner in Syrië. Hoort u zo meer over? Is naar bescherming van mensen met schulden. Want die mensen belanden steeds vaker onder het bestaansminimum. Die norm is wettelijk vastgelegd op 90% van de bijstandsuitkering. Maar steeds meer schuldenaren zakken daar dus onder. Staat in een onderzoek, dat is gedaan in opdracht van de gerechtsdeurwaarders in Nederland. Straks meer over dat onderzoek. Nu eerst het verhaal van een gedupeerde. Mijn naam is Nasrin en ik ben uh, alleenstaande huismoeder. M mijn toeslagen die werden opeens ingehouden.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 om boodschappen te doen en uh, spullen voor de twee kinderen te kopen. Ja. De twee kinderen zitten nu uh, bij u en de jongste is? Morgen tien weken ja. en de oudste is zeven en een half. Ja. Ja. En dan vijftig euro om boodschappen te doen? Dat red je niet, want vijftig euro moet ik alleen al aan de baby uitgeven. Ja. En dat is nog niet eens voor, uh, voor twee weken of zo wat je dan aan hem uitgeeft. Mm -hmm. Dus als je dan opeens nagaat dat al je toeslagen worden ingehouden en je alles uh, volledig moet betalen, ja dan, dan is dat wel heel even schrikken. Ja. Wat heeft u toen gedaan? Uh, de Belastingdienst gebeld, daar weet ik voor de rest niet echt wijzer van. Toen ben ik doorverwezen naar de sociale raadslieden. die heeft contact opgenomen met uh, de Belastingdienst en een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. En uh, ja, toen is het eigenlijk een beetje verder gegaan. Want de Belastingdienst mag eigenlijk die toeslagen niet inhouden... want u heeft terecht ten alle tijde op de minste 90% van een bijstandsuitkering. Ja, klopt. Want op mijn uitkering werd al een beslag gelegd van 10%. En ja, dan kwam de Belastingdienst, die is daarna pas gekomen. En dat mag dus niet. Die hadden dus gewoon of een regeling moeten treffen of gewoon moeten afwachten. Maar sowieso hadden ze mij eerst moeten inlichten. En dat hebben ze dus niet gedaan. Dat hebben ze nu pas gedaan. Ja, nu het al eigenlijk voor mij deze maand een beetje laat is. Ja. Want uh, hoe, hoe redt u het nu? Um, nou, ik heb uh, heel veel gewoon uh, moeten inkorten. Maar ik heb ook geld moeten lenen. Weer een nieuwe schuld? Ja, zo kun je het wel zien. Ja, want dat moet je wel weer terugbetalen. Ja. ja. Tja, wij praten hierover verder in de studio. Nadja Jongman, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Mevrouw Jongman, welkom in de studio, welkom in de uitzending. Gebeurt dit vaak in Nederland? Een alleenstaande moeder, we hebben nu even dit voorbeeld gehoord... met twee kinderen, waarvan één baby van tien weken die maar 50 euro overhoudt per maand om boodschappen te doen. Ja, dat gebeurt vaak. En uh, als je met schuldhulpverleners, deurwaarders, sociaal raadslieden praat... dan zullen die je ook vertellen dat het steeds vaker voorkomt. Mensen hebben steeds vaker schulden en steeds vaker meerdere schuldeisers. En zodra je meerdere schuldeisers hebt, komt het vaker voor... dat die naast elkaar met de incassobevoegdheden in de knoop komen. Hoe kan het dat het gebeurt? Want um, die mevrouw zegt, de Belastingdienst houdt iets in... of uh, voor dat geld, neemt geld in. Uh, dat mag niet, daar heeft ze geen gelijk op. Dat mag wel. Maar je mag niet onder dat wettelijk uh, bestaansniveau komen. Hoe, hoe kan dat met elkaar verenigd worden? Nou kijk, als een deurwaarde beslag legt op je inkomen... dan moet je 90% van de bijstandsnormen overhouden. Ja. Maar daarnaast mogen ze apart beslag leggen op de toeslag. Dus bijvoorbeeld je huurtoeslag. Dus dat betekent dat het, inkomen, het beslag op het inkomen wel goed gelegd wordt. Maar dat je als je daarnaast geen huurtoeslag hebt, ja, dan kan je dus je huur niet betalen... want die toeslag kreeg je nou juist omdat je die maand die huur moest betalen. Maar begrijpen wij u goed dat dit mag allemaal in principe... maar doordat het een opeenstapeling is van het inhouden van toeslagen... het rechtstreeks incasseren van geld door bijvoorbeeld de Belastingdienst... komen mensen op deze manier onder dat wettelijk vastgestelde minimum. Ja, wat je hier ziet zijn losse stukken regelgeving... die naast elkaar bedacht zijn. Op zich is het best logisch dat als je de verhuurder niet betaalt... dat je die verhuurder toestaat om beslag te leggen op de huurtoeslag. Net zoals want bij wordt... kinderopvang natuurlijk, als je dat niet ophoest, dan kan de kindertoeslag kan Precies, worden Precies, en de zorgverzekeraar die kan dat ook doen. Als je de zorgpremie niet betaalt, kan een beslag worden gelegd op de zorgpremie, sorry, op de zorgtoeslag. Mm. En dat is aan zich misschien best logisch, omdat het ook bedoeld is om dat te betalen. Maar als je ook nog eens rond moet komen van 90% van de bijstandsnorm, ja, dan zak je dus per saldo onder die beslagvrije voet. Mm. En dan hou je dus niet genoeg over en zijn nieuwe schulden onvermijdelijk. Ja. Dan, dan, daarmee zegt u, die schuldeisers moeten dus eigenlijk van elkaar weten wat ze doen.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 schuldenaar met te weinig geld overblijft. Het lijkt me dat dit snel geregeld moet worden, want er komen nog meer bezuinigingen aan. Dit wordt alleen maar erger. Ja, dit, wo dit wordt erger, want wat we zien is dat de schuldenproblematiek toeneemt. We zien ook dat steeds vaker huishoudens meerdere schulden naast elkaar hebben. En dat betekent dus dat naast economische situatie die leidt tot schulden, we ook een systeem hebben dat bijdraagt aan het ontstaan van nieuwe schulden. Nou, het is wel zo dat die mensen zichzelf in die situatie hebben gebracht. Ze hebben te veel uitgegeven, te weinig binnengekregen. Valt ze zelf ook iets te verwijten? Ja, kijk, wat we weten is dat schuldenproblematiek ook in hoge mate gedragsproblematiek is. Maar als je een beperkte schuldenlast hebt, kan je die best zelf oplossen. Wat er nu gebeurt, is dat als je een beperkte schuldenlast hebt... je het risico loopt dat je in een soort fuik terechtkomt... en dat je hem niet meer zelf op kan lossen door die verschillende bevoegdheden die naast elkaar uitwerken. Dus ja. we ontnemen mensen de kans om hun problemen zelf op te lossen. U raakt van de regen in de druk op deze manier. U doet uh, aanbevelingen, wat is het belangrijkste wat moet gebeuren. We hoorden al even dat in ieder geval overzicht moet komen... bij de schuldeisers, uh, wat er geëist wordt. Precies, dus wat heel belangrijk is... is dat er iets komt van een landelijk beslagregister. Dat is een register waarin alle beslagen worden geregistreerd. Zodat als deurwaarde 2 beslag wil leggen... hij al kan zien dat deurwaarde 1 al actief is... en wat hij aan het doen is. Dat weten ze nu niet van elkaar... Daarnaast is het belangrijk dat op het moment dat er nieuwe incasso-wetgeving komt... dat zijn losse stukken wetgeving van verschillende departementen... dat er voortaan in kaart gebracht wordt... Um, wat zijn de effecten van dit losse stuk wetgeving mm. bij mensen die meerdere schulden hebben. Maar wie heeft er voor hem, in dit geval? In het geval van deze mevrouw, ja. wilt u? Nou ja, kijk, uh, de Belastingdienst die uh, legt beslag op de toeslag... dus die krijgt gewoon die, die, krijgt gewoon die toeslag... En die deurwaarde op het inkomen. En die krijgt gewoon het inkomen. Dus... Ja, maar als u zegt we hebben een overzicht. Uh, en dan weten we van elkaar uh, wie welke schuld eist. Maar kan ook wel voorstellen dat, dat je dat geld wil zien. Ja precies. Dus dat betekent dat daar ook verkeersregels over afgesproken moeten worden. En dan ligt het voor de hand dat in ieder geval huurtoeslag gebruikt wordt. Voor de maand waarin die huur waarin die ook daadwerkelijk wordt ja. uitgekeerd. Ja. Maar dan zegt u verkeersregels. Dan denken wij gelijk uh, handhaving. Wie moet dit dan gaan doen? Ja, kijk, je moet dit bijhouden gaan houden en controleren. Ja, kijk, wat je, wat je ziet is dat de gerechtsdeurwaarders hier zelf ook mee in hun maag zitten. En uiteindelijk zijn het de rechts, gerechtsdeurwaarders die dit uitvoeren. Dus dat betekent dat onder andere de beroepsgroep van de deurwaarders daar ook zelf uh, um, bij de leden op kan uh, handhaven. En dat betekent dat je dus niet de overheid hiervoor nodig hebt, maar dat dit gewoon in de markt geregeld kan worden. Nadja Jongman, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. En meer over dit onderzoek leest u op onze website nos.nl. Het heet Paritas Passe. In Griekenland is een omgekeerde verhuizing gaande. Steeds meer Grieken trekken van stad naar platteland als uitweg uit de crisis. Hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe stopt de weg Wijnand? De ochtendspits verloopt druk door uh, al die nattigheid op de weg. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Dat zien we nu vooral op de A2 op een aantal plaatsen van Maastricht naar Eindhoven. De meeste vertraging is nu tussen Urmond en Rooster, 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de A27 van Almere naar Utrecht. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk bij knopend Rijnsweert. Vier rijden vanaf Knoop.1 Nes over 17 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mino Rimmers is vanochtend in Grave... waar een scheepswerf problemen heeft met het bestemmingsplan van de gemeente. En nou is de vraag een beetje bij ons aan Mino van... geeft het bouwen van een schip van 135 meter meer overlast... dan het bouwen van een schip van 110 meter? Ja, daar gaat het dus eigenlijk om. Hè. En om daar nou achter te komen, Marcel... Ben ik gegaan van de grote ijzeren wand met lasapparaten, slijptollen en hijskranen. naar een wand vol geschiedenisboeken? Het is de boekenkast Ingraven van Leni Verlieshout. Zat vroeger ook in de gemeente, moet ik zeggen. maar ze is vooral historisch. Ze weet alles over de geschiedenis van graven. Ja, uh, het is een oud bedrijfje. Het zit er sinds 1957. Gaat het nou echt om die 25 meter extra? Ik denk niet dat het gaat alleen om 25 meter extra. Het gaat om een aantal bouwkundige zaken die geregeld moeten worden. Een aantal zaken die ook waterstaatkundig geregeld moeten worden. Het is een, gewoon een hele ingewikkelde zaak. En het is erg moeilijk om daar precies greep op te krijgen. Wat is er nou misgegaan? Want je zou nu, nu, als ik nu bij het bedrijf vandaan kom... die zeggen, ja, de gemeente hakt geen knoop door. We, zitten, we hebben een reder die wil een schip laten bouwen. We moeten onze 60 mensen naar huis sturen. Vanavond is er een protestmars naar het stadhuis. Het speelt al jaren, gemeente. Zeg ons nou eens dat we, wat we moeten doen. U hebt het over knopen doorhakken, maar dan moet er wel een knoop aangeboden worden om door te hakken. Want het probleem is, lijkt mij, dat de eigenaar van de werf niet de juiste maatregelen op tijd heeft genomen. Hij had gewoon een bestemmingsplanwijziging moeten aanvragen en dan had hij het kunnen uitvechten met de gemeente tot aan de Raad van state toe. Daar heeft hij de tijd voor gehad. Misschien is hij slecht geadviseerd, ik weet het niet, maar ik begrijp het eigenlijk niet. Nee, dus u zegt eigenlijk het ligt een beetje aan de ondernemer? Ik vrees dat de schuld niet helemaal bij de gemeente ligt. En de ondernemer had tijdig andere stappen kunnen nemen, denk ik. Ja, want je moet dan een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Het gaat ook om een milieuvergunning. Ze hebben al verschillende boetes gehad van de provincie namelijk. Vanwege geluidsoverlast gaat het om. Hè. Vrachtwagens door de smalle doodlopende weg naar de werf toe. En Rijkswaterstaat heeft, daar heeft het ook nog mee te maken. Ik denk het wel, want zoals ik het heb begrepen... heeft uh, meneer Van Kessel al in 2010 gevraagd om een bestemmingsplan... Directeur van de Werf. Directeur van de Werf, ja. Voor een groter dok en voor een stijger in de Maas... om die schepen ook te bouwen. Ja, dan moet... moet je Rijkswaterstaat hebben... Denk het ook, maar het doet mij heel sterk denken aan de jaren tachtig. Toen heeft de eervorige eigenaar van de werf gevraagd... om het droogdok wat er nu ligt en wat iedereen vreselijk in de weg ligt. Die heeft het op dezelfde manier aangepakt. Die heeft op een goede dag ook gezegd... gemeente, ik ga al mijn toen nog 80 mensen naar huis sturen... als ik mijn zin niet krijg. En daar lijkt het nu ook een beetje op. Vindt het een beetje chantage? Dat vind ik het eigenlijk wel, maar over de ruggen van het personeel, dat is het grote probleem. Want die kunnen er natuurlijk ook niks aan doen. En die vechten voor werkgelegenheid en de krimpende markt. Ik begrijp het allemaal heel goed. Ja, want het, is... het is wel belangrijk voor graven, zo'n werf. Als die werf er nu had moeten komen, hadden we met z'n allen nee gezegd. Dat nee, kan, maar... kan niet meer in deze tijd. Nee, maar wer... ja. het is crisis. Ja, werkgelegenheid is werkgelegenheid. Toen ging het om 80 mensen, nu gaat het om 60 mensen. Dat zijn heel veel mensen met gezinnen, het zijn onderaannemers... Maar dit had op deze manier denk ik niet gehoeven. Kijk, zo krijgen we weer een heel ander licht op de zaak. Straks maar weer eens terug naar de werf, naar de directeur. Misverstanden dus in Graven. Maar het kost voorlopig wel heel veel mensen hun werk. Marino Remmers is daar vanochtend. Oh. Meer dan 1,5 miljoen Grieken overwegen om de stad te verruilen voor het platteland als uitweg in de crisis. Ze proberen de eigen landbouwproductie van Griekenland weer nieuw leven in te blazen. Correspondent Corny zoekt ze deze week op. Ze begint bij de aardappelbeweging. De boeren willen af van de tussenhandelaren om zelf meer te verdienen aan de verkoop van hun aardappels. Ja. Even buiten Veria, op een industrieterrein, staat een grote loods en daar staan uh, talloze zakken aardappels. Die aardappels komen uit de bergen en de auto's rijden hier af en aan met uh, mensen die die aardappels komen kopen. Hier betalen ze 25, 26 cent per kilo, terwijl ze in de supermarkt tegen de 70 cent kosten. Nikos is een jonge boer uit Serres, 270 kilometer hier vandaan. De tussenhandel heeft, heeft ons niet betaald, zegt hij, uh, sinds vorig jaar. En daarom wil ik niets meer met ze te maken hebben. En ben ik nu hier om, uh, om direct aan de mensen te verkopen. We hebben direct contact opgenomen met de boeren die miljoenen aardappels in hun schuren hadden liggen, omdat ze het niet voor zo'n lage prijs wilden verkopen. We hebben deskundigen ingeschakeld om de kwaliteit te controleren. Inwoners van Veria kunnen bestellingen plaatsen en vrijwilligers organiseren alles. Inmiddels gaat het niet alleen maar om aardappels, maar ook om meel, rijst, olijfolie, groenten en fruit. Duizenden mensen hebben inmiddels gereageerd. Velen met lage inkomens en pensioenen en werklozen. Nagorazune patates, nagorazune alèvri. wel tot Voor ons is deze aardappelbeweging goed nieuws. Ik heb een pensioen dat twee keer gekort is. En nu gebeurt het voor de derde keer. Hoe kan ik die hoge prijzen betalen? Ik het Er staat hier ook een vrachtwagen vol met kiwis. Dit zijn zakken van bijna 3,5 kilo. Er staat een parapluutje boven, want er is veel zon. Dus om ze een beetje in de schaduw te houden. Sofia en haar zoon Alexis zitten binnen te luisteren naar de Beatles. Ook zij zijn ontevreden over wat ze krijgen voor hun kiwis. Het is zo dat ook de coöperaties soms een dubieuze rol spelen. Ze onderhandelen niet goed met de tussenhandelaars. En dat zorgt ervoor dat wij weinig geld voor onze kiwis krijgen. Er komt nu uh, een klant aan. We worden drie zakken ingeladen in de auto. Naar kanomme pareus, zuster, hè? Het is niet uh, symbolisch, uh, zegt Nikos. Dit is echt een praktische reden dat we dit doen. Kijk, hier bijvoorbeeld man, dat ook gratis. De politie aan het identificeren is de meest. het aanvallen te We willen hiermee yeah. yeah. de tussenhandelaren. De supermarkten en de regering dwingen om de prijzen te verlagen... en om maatregelen te nemen, zodat de Grieken geen absurd hoge prijzen meer betalen... voor goede Griekse producten. Daar ging ze. Morgen bezoekt ze de landbouwschool... waar steeds meer jongeren zich aanmelden om boer te worden. Het is vijf uur. acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De kosten in de oudere zorg kunnen met een derde omlaag. Simpelweg door meer vrijwilligers in te zetten. Veel werk in de oudere zorg zou ook goed gedaan kunnen worden. Door uh, vrijwilligers blijkt uit onderzoek dat Actis liet uitvoeren. Aad Koster is directeur van Actis... dat is de brancheorganisatie van ondernemers in de zorg. Meneer Koster, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo lusten wij er nog eentje. Vrijwilligers inzetten, dan kan het goedkoper. Dat hadden wij ook kunnen bedenken. Ja. Nou ja Wat is daar bijzonder aan? Nou, het bijzonder is, de vrijwilligers moeten we dan natuurlijk ook heel breed zien. Dat zijn uh, mensen die misschien niet direct iets met uh, iemand uh, uh, een band hebben waar ze toch iets voor willen doen. Maar het gaat natuurlijk ook over, uh, over familie, over uh, uh, andere relaties. Uh, we willen graag ook in de toekomst uh, mensen die, die zorg nodig hebben... en uh, die niemand in hun eigen omgeving hebben, ook geen eigen regie meer over hun leven hebben... willen we ook in de toekomst van zorg, voor goede zorg verzekeren... En als je kijkt naar het aantal mensen wat een beroep gaat doen op de zorg, wat groeit onder de huidige uh, situatie, dan uh, kunnen we niet op dezelfde manier blijven werken als we nu doen. Hmm. Maar wat kunt u concreet worden? Welk werk kan beter of nou, onbetaalbaar? Dat heeft te maken met uh, uh, hè, wat, wat kan iemand en uh, zijn omgeving nog uh, voor die persoon uh, betekenen. Daar moeten we veel alerter op zijn als, uh, als organisaties, als medewerkers van die organisaties. Hmm. Dat kan betekenen van. Uh, uh, ja, mensen uh, ook uh, boodschappen voor doen of, of andere zaken doen, uh, uh, zolang mensen nog thuis wonen. En de meeste mensen, zoals u weet, uh, die, uh, die ouder zijn, die wonen nog gewoon thuis. Maar die hebben soms ook uh, ja, wat ondersteuning nodig. En we hebben daar in het verleden misschien te snel gekeken van wat kan betaalde zorg uh, daarvoor betekenen. En we moeten toch ook weer met elkaar kijken hoe we dat anders kunnen organiseren. Zegt u daarmee, um, zorgpersoneel doet veel werk waarvoor ze eigenlijk niet zijn? Nou ja, uit, uit het onderzoek blijkt dat, uh, dat inderdaad ook heel veel wat we nu eigenlijk zorg noemen... Uh, eigenlijk geen zorg is, maar het heeft soms te maken met mensen die zich eenzaam voelen... of uh, de allerlei andere klachten hebben die niet direct eigenlijk aan zorg gerelateerd zijn. Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig vrijwilligers in de oudere zorg werken, relatief gezien dan? Uh, wat, wat zegt u? Dat stond ik niet. Hoe komt het dat er zo weinig vrijwilligers in de oudere zorg werken? Want nou, u geeft aan dat, de... dat er veel meer zouden kunnen nou, zijn. De sector werken eigenlijk al vrij veel vrijwilligers. Bijna 200.000 mensen die leven op de een of andere manier hun bijdrage aan het werk. Maar we willen graag ook het debat met iedereen voeren om ook te kijken hoe we dat in de toekomst op een goede manier kunnen blijven doen en nog eigenlijk veel beter kunnen blijven doen. Ja, dat kunt u willen, maar op dit moment gebeurt het niet. Waarom gebeurt dat niet? Uh, ik denk dat het deels komt omdat wij misschien zelf, uh, ja, uh, als professionals, als we zijn, alles naar ons toe hebben getrokken. Of te veel naar ons toe hebben getrokken. Dus we zullen ook een cultuuromslag binnen de uh, organisaties plaats moeten u, u vinden. Je moet eigenlijk zelf leren delegeren. en het ja, We, moeten, we geven. moeten ook accepteren dat mensen, als we ze meevragen, ook in het verpleegverzorgingshuis, als we ze meevragen bij mensen thuis dingen te doen. Dat ze ook zien hoe wij werken en dat daar ook, ja, dat je daar ook samen dan tot oplossing moet komen. Dat, dat vergt ook wel even een omslag. Uh, maar het geldt ook natuurlijk voor de mensen zelf, uh, voor hun, uh, voor hun familie. Uh, uh, het is niet zo dat als je je moeder naar het verpleegverzorgingshuis brengt... je zegt, nou, hier is ze. En regel je het verder uh, zelf? Nee, we moeten ook kijken van hoe kunnen mensen ook in het verpleegverzorgingshuis... nog steeds voor hun moeder of hun vader iets betekenen. Hmm. Maar vergt dat ook een andere planning van bijvoorbeeld de instellingen... of ja, een andere werkopvatting van het, van het echte zorgpersoneel? Ja, die die ja. gaan zeggen, nou, ja, sorry, u bent eenzaam, maar daar kan ik, daar kan ik niks aan doen. Nou, wat, wat we veel meer zouden moeten doen is kijken... van wat kan, kunnen mensen in de omgevingen nog, uh, nog betekenen... Ik, uh, ik hoorde laatst het verhaal van iemand die uiteindelijk naar het verplegers moest en die, uh, ja zich wat uh, eenzaam voelde daar en werd gevraagd van... Ja, hoe deed u dat eigenlijk toen u nog thuis woonde? Nou, toen dronk ik elke dag een bakje koffie met mijn buurvrouw. Ja, maar die buurvrouw die mag nog steeds hier komen... of wij kunnen misschien ook wel een vrijwilliger vinden... die u een keertje per week uh, alsnog naar de buurvrouw brengt. Uh, nou, dan ben je met hele andere dingen bezig... dan misschien wat we dan direct onder zorg zouden verstaan. Het is ook slim hè, om hierover na te denken. Deze week wordt er in het katzhuis weer uh, verder gepraat... tussen VVD, CDA en PVV. Dat gaat ook gaan over bezuinigingen in de zorg. Uh, u bent al een beetje aan het inspelen daar? Nou, wat, wat wij zouden willen, is met iedereen en ook met, met, met elkaar. Dat geldt ook voor mijzelf. Uh, wat, wat doe je eigenlijk nog voor jouw omgeving? Wat doe je voor je eigen ouders? Mm. Uh, wat, wat kun je daarvoor betekenen? En, we zien dat we dat in de toekomst niet op dezelfde manier kunnen blijven volhouden. Er zijn straks onvoldoende mensen voor. Want de arbeidsmarkt wordt krapper. Er zijn onvoldoende middelen voor. Maar bovendien is het ook veel leuker om nog iets te kunnen betekenen voor iemand in jouw eigen omgeving. Aad Koster, directeur van Actis Branche Organisatie van Ondernemers in de Zorg. Dank u wel. Graag gedaan. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. monta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 Mensen met schuld beter beschermen en bestand Syrië moet vandaag ingaan. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De overheid moet mensen met schulden beter beschermen. Dat willen de gerechtsdeurwaarders. Mensen met schulden blijken steeds vaker onder het bestaansminimum terecht te komen. Dat is 90 procent van een bijstandsuitkering. De deurwaarders vinden de regels rond het innen van schulden te ingewikkeld. Nou, de overheid heeft allerlei verschillende bevoegdheden bedacht... Uh, en die leiden ertoe dat de een beslag op de zorgbeslag mag leggen... de ander op de huurteslag, weer een andere die legt beslag op het loon. Dat doen verschillende deurwaarders. dus die weten van elkaar niet wat er gebeurt. Dus de overheid heeft dit op deze manier zo geregeld. En zo werken onder meer de Belastingdienst, zorgverzekeraars en verhuurders langs elkaar heen. Met als gevolg dus dat mensen met schulden onder het wettelijk bestaansminimum kunnen zakken. Het Syrische leger moet vandaag vertrokken zijn uit de belangrijkste steden. Dat staat in het plan van vn gezant Kofi Annan voor een staakt het vuren. En donderdag moeten ook de opstandelingen de wapens hebben neergelegd. De afgelopen dagen wankelde het vredesplan... doordat de regering garanties eiste van de opstandelingen. Het aantal doden is de laatste dagen nog flink opgelopen... zeggen tegenstanders van het regime. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... beschuldigt de Syrische regering van schending van de mensenrechten. Boris Dietrich. Wij doen ook een oproep aan de wereldgemeenschap, aan de Verenigde Naties... om de hele kwestie van Syrië voor het internationaal strafhof in Den Haag te brengen. Want juist het signaal dat eh, de mensen die zich hier aan schuldig maken... toch voor de internationale rechter zullen kunnen worden gedaagd dat zet een zekere rem op dit soort verschrikkelijke dingen. Boris Dietrich van Human Rights Watch. Het openbaar vervoer in Brussel ligt nog steeds plat. De afspraken die gisteren met de regering zijn gemaakt over veiligheidsmaatregelen... hebben de chauffeurs nog niet kunnen overtuigen. De bonden overleggen straks met de achterban. Ik denk persoonlijk dat er een aantal heel positieve zaken in staan... als ze gerealiseerd worden... En dus daar gaan we effectief ook aan de mensen uitleggen. De minister van Nederlandse Zaken heeft onder meer beloofd dat er 400 politiemensen bijkomen in het Brusselse openbaar vervoer. Chauffeurs die staken sinds een controleur zaterdag zo zwaar werd mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Pim Fortuyn heeft begin jaren 70 het lidmaatschap aangevraagd van de Communistische Partij Nederland. Hij werd afgewezen. Dat blijkt uit een brief die is afgedrukt in het eerste deel van een biografie van Fortuyn, dat morgen verschijnt. CPN-bestuurder Haks schrijft in een brief uit oktober 1972... dat Fortuyn geen lid mag worden omdat hij hoorde bij de groep... rond de Groningse hoogleraar Harmse. Die had de partij de rug toegekeerd. Fortuyn ontkende in een interview in 1993... dat hij lid had willen worden van de CPN. en De brief in uh, die biografie bewijst nu dat hij dat wel wilde. Straks tussen 8 en 9 in het NOS Radio 1 een gesprek met de biograaf Leonard Ornstein. In de jachthaven van Wessum bij Roermond zijn twee mensen zwaar gewond geraakt... toen een gasfles op een boot ontplofte. De brandweer over het ongeluk. Het gaat om een uh, familie uit Duitsland. Vader en zoon die zijn zwaar gewond en de moeder is lichter gewond. De ernst van de verwonding, of de aard van de verwonding moet ik zeggen... is voornamelijk brandwonden in uh, gezicht en de handen. En waardoor die gasfles explodeerde in de jachthaven van Wessum is niet bekend. En de oprichter van het computermerk Commodore is overleden. Jack Tramell stond aan de wieg van de Commodore 64, een personal computer die in de jaren 80 erg populair was. Volgens kenners is het aan de zakelijke houding van Tramell te danken dat de PC uiteindelijk betaalbaar werd voor een groot publiek. Jack Tramell was 83 jaar. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer Online. Vanochtend gaan we verder waar we gisteren zijn gebleven, namelijk met bewolkt en regenachtig weer. Ook de stevige zuidwestenwind is nog van de partij. In de loop van de dag gaat het toch het een en ander veranderen. In het westen van het land wordt het snel droger en klaart het af en toe op. Het oosten van het land houdt de rest van de middag kans op bewolking en regen. De temperatuur komt vandaag uit op 10 graden aan zee... en 12 of 13 graden in het binnenland bij een afzwakkende zuidwestenwind. Komende nacht wordt het overal droog en trekken opklaringen over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 4... Aan de grond kan het temperatuurlokaal rond het vriespunt uitkomen. Morgenochtend ziet de wereld er droog en zonnig uit. In de loop van de dag raakt het steeds meer bewolkt en later op de dag is er kans op buien. Het wordt woensdag een graad of 12 bij niet al te veel wind uit het zuidwesten. ANEB ah, Verkeersinformatie. Het is een natte en een drukke ochtendspits. Er staat in totaal 200 kilometer file. Normaal gesproken rond de tijdstip staat er ongeveer 100 kilometer. De opvallende zaken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Urmond en Roosteren 5 kilometer stil. Na een ongeluk, maar het gaat wel weer rijden, want de rijstroken zijn weer vrij. Verderop is de file erg lang tussen Nederweerts en de afrit Budel 9 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht tussen het knooppunt Eemnes en knooppunt Rijnsweert 19 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd, de Rijnstrook is dicht. En de N242 middenmeer richting Alkmaar tussen Zandhorst en Alkmaar, 6 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Oh, blij dat ik thuis ben. Wat een dag. Een dag, schat. Hey, voordat ik het vergeet, je moet de vuilniszakken nog buiten zetten en de vaatwasser moet uitgeruimd worden. En je moet echt de kattenbak even...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 Onder andere als beste kleine fondshuis obligatiefondsen. Kritisch op het juiste moment, Delta Lloyd. Acht minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS-radio in Journaal te volgen via internet via nos.nl. VVD, CDA en PVV beginnen aan week 6 van de Catshuis-onderhandelingen. Bij de oppositie, bij de P van de A om precies te zijn, presenteert de verse fractievoorzitter Diederik Samson vandaag de keuzes van zijn partij voor de toekomst. We gaan naar politiek-redacteur Joost Vullings. Joost, gelijk maar even naar de P van de A. Het is een belangrijke dag, kan ik mij voorstellen voor Samson. Jazeker, het is zijn eerste grote speech na zijn uh, acceptatiespeech op het congres. Nou, je zei het zelf net al, hij presenteert de keuzes van de Partij voor de Arbeid voor de, voor de toekomst van Nederland. Nou, dat klinkt heel pretentieus en een paar zinnen later zegt hetzelfde persbericht... Uh, Diederik presenteert onze plannen die niet alleen financieel van aard zijn... maar die vooral ook antwoord geven op de vraag in wat voor soort land willen wij leven. Nou, kortom een toespraak over uh, uitgangspunten, de waarden van de partij... en Hele concrete standpunten. En dan moet je vooral denken aan de hervormingen... die ook in het Katshuis besproken worden. Maar ook punten als onderwijs en veiligheid. Uh, want ja, inmiddels uh, de crisis uh, raakt uh, de begroting. En de partijen in het Catshuis moeten standpunten aanpassen. Nou, dat geldt ook voor een oppositiepartij van de Partij van de Arbeid. Die willen het gat in de begroting ook dichten. Dus vandaar dat wat standpunten worden aangepast. Ja, Verwacht jij, uh, Joost, dat, er, uh, dat hij gaat zeggen... dat het lastig onderhandelen zal worden... met de Partij van de Arbeid voor de coalitiepartners? Ik denk dat hij zich vooral gaat richten op gewoon wat, wat vindt mijn partij. En dat hij zich niet zozeer uh, gaat richten op het kanshuis. Hij wil dus wel een soort alternatief bieden, bieden. Van ze zijn daar bezig met hervorming en als het dan ons ligt komt er dit plan. Ik denk dat die niet echt zal ingaan van... nou, als er verkiezingen komen, dan worden wij een hele lastige. Dat is sowieso niet zo slim om te zeggen. Maar ja. ik verwacht ook niet dat dit gaat doen. Oké. Okay. Hey, ondertussen blijven ze onderhandelen. We zijn het al in het Katshuis. We hadden het net eventjes in de uitzending over de zorgen in de sector. Merk je dat mensen nadenken over hoe ze bezuinigingen kunnen opvangen. Komen de onderhandelaars eruit op dit punt? Nou, het is een, de zorg is echt een heel lastig punt. Ik bedoel, sowieso omdat het politiek heel moeilijk ligt. Wilders wil eigenlijk alles bij het oude laten. Uh, zijn achterban blijkt ook uit heel veel peilingen. Die, ja, die hebben gewoon heel veel moeite met bezuinigingen op de zorg. Uh, vinden ze moeilijker dan andere hervormingen, Dus hij zal er echt heel geharnast in zitten. En daarnaast is het ook gewoon een heel ingewikkeld dossier. In haag Jargon zeggen ze dan... er zijn heel veel knoppen om aan te draaien. Uh, je kan heel veel verschillende soorten maatregelen nemen... om bij hetzelfde doel uit te komen. Ja, en over al die maatregelen moet je het dan hebben. En ja of nee, en dan kan je eindeloos over steggelen. Vandaar dat dat een heel moeilijk dossier is. Hmm. En wat, wat ligt er op tafel? Gaat het dan alleen om, om de kaasgave in de zorg? Of zijn er echt ook structurele hervormingen te nee, volgen? Ze gaan, ze gaan echt uh, hervormen. Dus dan kan je op een grote ingrepen in, in de AWBZ verwachten. Maar uiteindelijk wat voor ons allemaal belangrijk is. Wij gaan gewoon sowieso meer betalen voor onze eigen zorg. Maar ja goed, dan kan je al kiezen tussen verhogen van het eigen risico... Of je kan eigen bijdragers gaan vragen voor bepaalde medische handelingen. Of eh, bijvoorbeeld een medicijnkraak, ook een bekend uh, verschijnsel. Je kan het pakket verkleinen. Nou, zo zijn er tal van mogelijkheden in de zorg. En dat maakt die discussie zo ingewikkeld. Want ja, als je het hebt over de WW-duur verkorten... dan heb je de vraag, doen we het wel of niet? En beantwoord je die vraag met wel, dan hoef je het alleen nog te hebben... met hoeveel maanden gaan we die WW-duur verkorten? En dan ben je eigenlijk klaar. Maar in de zorg ligt het een stuk ingewikkelder. En de kosten moeten daar hoe dan ook omlaag. Vanuit Den Haag, politiek redacteur Joost Vullings. En wij gaan door naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén hey, goedemorgen. We hebben het niet heel vaak over de Jubilair League, maar dat gaan ja. we nu wel doen. Uh, FC Zwolle kan komend weekend kampioen worden. Ja. Ik weet dat collega Marstel ja. er enorm in gelooft. Ja. <laughs> maar... Dat ja. deed vorig jaar ook. Precies. Ja. En toen kregen ze slappe knieën. Wat, wat denk je? Ja, nou ja, we hebben het er inderdaad ook al eens een keer eerder over gehad dit jaar. Omdat het scenario zich een beetje leek te herhalen. Vorig jaar 13 punten voor op RKC. En uiteindelijk ging het allemaal nog mis. Dit jaar is op een gegeven moment 15 punten voor. En toen kwam Sparta, dat naderde. En die kwamen tot op drie punten. En toen dacht heel Zwolle en heel veel andere mensen... oh jee, het zal toch niet. Maar inderdaad, de achtervolgers haakten ook weer een beetje af. Zwolle hervond zichzelf. Speelt niet groot, maar wint zijn wedstrijden gewoon weer. En 2004 gingen ze eruit. Ja, nu acht punten voor. Drie wedstrijden te gaan. Komende vrijdag Eindhoven thuis. Eh, dat gaat gewoon lukken. Zwolle gaat naar de Eredivisie. En als je kijkt naar het beleid van de club. En het soort van club wat erin komt. Dan is het ook wel een aanwinst, vind ik, voor de Eredivisie. Vanuit een regio eh, waar ook het verder dun gezaaid is qua voetbal. Althans op dat niveau. Dus het is hartstikke mooi. En als het hun lukt om dat plannen die ze een beetje hebben door te zetten. Dan zou ik eigenlijk hopen dat het een beetje een blijvertje wordt. Wordt Marcel nog blijer van natuurlijk. Als we dat zeggen. Maar dat zal lastig zijn, altijd die eerste 1-2 jaar overleven. Maar goed, RKC was ook al gedegradeerd vorig jaar voordat ze promoveerden, dus laten we daar maar niet op vooruit lopen. En uh, vrijdag de 13e wordt een mooie dag aanstaande vrijdag in Zwolle. Hmm. Maar toch nog één slag om de arm houden, want ze ja, hebben toch nog wel één punt nodig, Tom. Ze hebben punten nodig nog, maar de achtervolgers struikelen ook bijna voortdurend en uh, de, de, de logica, als je de laatste weken de uitslagen ziet. Uh, Marcel, ga rustig slapen de komende dagen, zou ik zeggen. Goed. The yeah. Wij gaan alvast een stapje rustig. hoger. We gaan naar PSV. Filip Cocu lijkt na ja. dit seizoen um, ja, toch echt uh, op te stappen als hoofdtrainer... en terug te gaan naar de jeugd. Waarom is ja. dat nou? Want hij doet het toch helemaal niet slecht? Ja, ik vind dat jammer. Je kan natuurlijk zeggen... je moet allemaal niet uh, te snel je door het moment laten leiden. Maar Filip Cocu uh, heeft natuurlijk een grandioze carrière als speler. Nou is dat geen garantie. Ik vind het ook heel verstandig dat hij zegt... ik wil rustig uh, bouwen aan mijn eigen trainerscarrière... maar toch uh, een paar jaar geassisteerd bij het Nederlands Elftal... geassisteerd bij Fred Rutte, nu samen met Faber en Van der Weerde in een heel rustig vaarwater PSV brengend. Ik had eigenlijk gehoopt dat dit drietal, wat PSV betreft, gewoon door zou gaan. Hij heeft ook zelf aangegeven dat hij dat niet helemaal wil. Ik vind dat jammer. Dan duikt bijvoorbeeld weer de naam van Advocaat op. Nee. En ik snap dat ze in het Katshuis willen dat we allemaal langer doorwerken. En ook Advocaat, ik vind het prima. Maar wat mij betreft is het toch echt tijd voor een nieuwe generatie trainers. En Cocu had er, wat mij betreft, zo mooi in gepast. Frank de Boer bij Ajax, Philip Cocu bij PSV. Maar ja, het gaat helaas niet zo. Hij gaat de A1 doen. En dan gaat het gissen wie er bij PSV komt weer beginnen. Faber wordt ook nog te licht bevonden. Dus die zal assistent blijven. En dan zullen we volgend jaar wel een hele ervaren man aan het roer zien bij PSV. Ik zeg nog één keer, ik vind het jammer. Ik had graag Philip daar gezien. Het <laughs> is helder. Tom van der Tek is teleurgesteld. Dankjewel. Ja. Het kan een heel belangrijke dag voor Syrië worden. Maar dan moet president Assad zijn troepen wel terug gaan trekken. Dat praten we zo over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, bij Zwaan. Natte en drukke ochtendspits. 250 kilometer file. Meer dan uh, twee keer zoveel als uh, anders. Vooral rond Amsterdam en Utrecht is het mis. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij en Rotterpolderplein. Natuurlijk een onhandige plek. De linkerrijnstrook is dicht. De file groeit hard. Maar de langste file staat nu toch wel op de A27 van Amsterdam. Almere naar Utrecht tussen Huizen en knooppunt Rijnsweert 25 kilometer. Er gebeurde vanmorgen vroeg, rond nu of zes al een ongeluk. Maar de linkerrijstrook is nog steeds dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. in Syrië moet vandaag het zespuntenplan van VN-gezant Anan ingaan. Het zou de eerste stap zijn naar vrede. Maar of dat zal lukken is zeer de vraag. Syrië beloofde met ingang van vandaag... alle militairen te hebben teruggetrokken uit de woonwijken van opstandige steden. En het opstandelingenleger krijgt dan 48 uur de tijd om te stoppen met schieten. Maar president Assad heeft er een eis aan toegevoegd. Hij wil dat zijn opponent eerst de wapens inleveren. En pas daarna zullen de militairen zich terugtrekken. We praten erover met Bertus Hendricks... Midden-Oosten deskundige van instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Wij horen vooral momenteel veel sombere geluiden rondom Syrië. Ben jij ook zo pessimistisch over dat vredesplan van Anand? Ja, ik vrees dat ik weinig keuze heb uh, anders dan me aan te sluiten bij het koor uh, van pessimisten. Want uh, het gedrag van Assad is uh, alleen maar op gericht, zoals ook iedereen al de laatste dagen heeft opgemerkt, uh, op tijd rekken en, en het toevoegen van uh, extra eisen die niet in het plan uh, van Kofi Annan staat. En ja, dat is natuurlijk geen uh, kaart uh, die de andere kant uh, kan accepteren. Geen beleid uh, waarmee ze akkoord kunnen gaan. Ja. Nou zeg je, uh, hij wil tijd rekken, dat zou dan betekenen dat het op termijn, misschien dan nog wel zou lukken. Zit dat er dan in? Nou, in ieder geval zal geprobeerd worden om de druk uh, op hem uh, op te voeren. Kijk, het is duidelijk dat de, de strategie van de oppositie... met een vroegtijdige militarisering, zal ik maar zeggen, van het conflict... dat heeft niet gewerkt. Men, als het gaat om het houden van bevrijde gebieden... Hè, zoals men dat geprobeerd heeft uh, in uh, Mamehammer in, uh, in, in Homs... Uh, dat is een mislukking. Uh, men kan niet tegen die gewapende macht uh, van het leger op. Uh, dus dat heeft het regime in feite in, in de hand gegeven... Uh, gespeeld. Uh, nu zal men of in de kaart gespeeld. Nu zal men uh, op een andere tactiek moeten openen. En of uh, Assad op die uh, strategie dan ook weer een antwoord heeft als het voortdurend kleine grillje achter tactiek wordt, dat moeten we nog uh, afwachten. Maar op dit moment zijn de krachtsverhoudingen gewoon in zijn voordeel. Uh, militair, of dat op de politiek op den duur ook genoeg zal zijn, dat moeten we uiteraard afwachten. Ja, wordt gezegd uh, An -an, uh, of Assad wijst uh, de eisen van uh, voegt eisen toe hè, aan aan, aan ja. de eisen die er toen toe liggen. Is het eigenlijk wel verstandig dat de oppositie die eisen afwijst? Um, nou ja, kijk, je kunt niet een, uh, verwachten dat je een uh, overeenkomst kunt uitvoeren als de andere partij eenzijdig voortdurend nieuwe condities stelt. Hè. Dus de, ik snap wel dat de oppositie daar uh, niet mee uh, akkoord gaat, want ja, dan is het einde natuurlijk uh, zoek. Dat is een ander verhaal van wat ik net vertelde over verstandig hebben gedaan om heel vroeg al uh, te militariseren. Maar nu uh, moeten ze proberen om de internationale druk op uh, aan, aan uh, te vergroten. En dat zal nu ongetwijfeld uh, gebeuren. Uh, omdat ja, uh, de wereld zal zich daar niet zonder meer bij kunnen neerleggen. Ook al kijken ze vooral, op dit moment vooral machteloos toe. Maar diplomatiek zal men de sancties en het isolement van Assad... Uh, en het bewerken van vitale delen van zijn regime... Uh, om, om, daar zal men mee doorgaan. Ja, maar dan heb je dus inderdaad, je geeft het al aan... die internationale steun nodig. Hoe kunnen ze bereiken dat die nog heftiger wordt... en die druk wordt opgevoerd? Wat kan Kofi Annan bijvoorbeeld nu doen? Uh, nou ja, die, die, uh, die zal uh, proberen om met name uh, denk ik, een beroep te doen op, uh, op Rusland uh, om uh, krachtiger druk uit te oefenen. En dat is natuurlijk ook uh, op dit moment uh, waar de minister van Buitenlandse Zaken, Walid Moalem verkeert in Moskou. En... Uh, ja, kijk, de Russen hebben tot nu toe uh, de, de, de ruggengraat gevormd uh, van het regime. Dat is hun enige overgebleven belangrijkste bondgenoot uh, uh, in uh, de regio. Uh, de Russen hebben uh, in, in de VN, zoals we weten, een veto uitgesproken. Maar eh, daardoor hebben ze Assad eh, gesterkt. Maar daardoor zijn ze zelf natuurlijk ook een beetje aan, aan, aan zet... Eh, nu meteen om te laten zien eh, dat ze nog wel degelijk een, een rol spelen. Want de reden waarom Rusland zich verzette was... dat men niet kon accepteren eh, dat eh, het Westen... Eh, samen met conservatieve Arabische eh, landen en minder conservatieve... dat die eenzijdig regimeverandering bewerkstelligen... zoals ze dat ook in, eh, in Libië hebben gedaan. En daardoor de hele eh, geografische. Geostrategische evenwicht te veranderen. Nou, daar heeft Rusland zich tegen verzet met succes en zegt. Nou, ja, onze aanpak zal meer uh, opleveren. Ja, nu zullen ze toch uh, ook dat moeten laten zien. En de laatste tijd zien we al een beetje dat uh, irritatie is, uh, speelt bij uh, de Russen. Uh, en als ze dus gewoon inderdaad die invloed willen blijven houden... dan moeten ze ook aan de buitenwereld laten zien dat hun woord tegenover Assad ook telt. En de Russen hebben dat plan van koffie aan aan geaccepteerd. Dus er zal wel iets moeten gebeuren. Tot zover de rol van Rusland. Even terug naar het regime van Assad. Zou het kunnen dat, omdat het bijvoorbeeld gewoon economisch slecht gaat met het land... het regime uiteindelijk implodeert? Zie je dat voor nou, dat is er niet uitgesloten. Um, kijk, de, de, de, de, de, open vlak het erop dat Assad vooralsnog uh, stevig in het zadel zit. Maar... Uh, we weten dat zijn steun vooral bestaat uh, uit natuurlijk zijn eigen uh, alewitische achterban en met name de, de geheime diensten en het leger op alle sleutelposities. Maar er is ook, een. Uh, en de minderheden, christenen, uh, uh, de, de druzen en, en, en andere minderheden, maar er is ook uh, een deel van de steun van het regime komt voort uit een coalitie met de soenitische zakenbourgeoisie. Uh, en ja, die, met name die steun, die zou wel eens meer en meer in het geding kunnen komen. We horen nu al, dat een aantal van die mensen uit, uh, uit de Soenitische uh, gemeenschap... dat die als het ware op twee paarden werd. Aan de ene kant officieel nog steun geeft aan Assad... aan de andere kant ook financiële steun geeft uh, aan uh, de oppositie. Uh, als daar uh, uh, meer en meer druk op komt te staan... Ja, en, en de economie nog verder in elkaar zakt... Ja, dan sluit ik niet uit... Maar misschien is dat ook een beetje wishful thinking. Maar nee. uh, het, het, het is niet voor de eerste keer dat we dat uh, meegemaakt hebben. Dat bijvoorbeeld de voormalige Sovjet-Unie in één keer in elkaar is gestort. Omdat het economisch niet meer te handhaven was. Uh, dat kun je in Syrië niet uitsluiten. Al zijn op dit moment daar niet uh, heel erg sterke aanwijzingen okay. nog voor. Bertha Hendricks, midden oostendeskundige deskundige van instituut Klingendaal. Dank je wel. Om tien voor acht nog even kijken bij Mino Remmers. Die is op de werf in Graven, Mino want ze hebben een probleem. Ze hebben wel mooie orders, maar voor te grote boten. Is er sprake van een groot misverstand in het stadje Graven aan de Maas... waar een grijze ochtendnevel over het stadje valt... met zicht op een werf uh, waar geen schepen op liggen... waar mannen staan in blauwe overals met de handen diep in de zakken... en een lege helling... En een hele grote hal waar geen schip in wordt gebouwd. Vanavond een protestmars naar het gemeentehuis. 60 mensen dus op straat, omdat die schepen, die hotelschepen die ze hier bouwen, 135 meter lang zijn. Te lang voor de vergunning. Boetes kwamen er al van de provincie. Of had de ondernemer veel eerder een vergunning moeten aanvragen. Dan had hij gewoon naar de Raad van State kunnen stappen. Kortom, wordt hier hoogspel... Schuine streep chantage gepleegd door met ontslag te dreigen? Of is er sprake van te veel regeltjes en een te trage overheid? We proberen het uit te zoeken in Graven deze ochtend. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Actievoerende politieagenten hebben plannen om te staken tijdens de grootste wielerwedstrijd van Nederland. De Amsterdam Gold Race en bij allerlei grote popfestivals. Moet u denken aan Pinkpop en Dance Valley. Dat schrijft het AD. De politiebonden zetten hiermee minister opstelde van veiligheid nog meer onder druk. De agenten zijn het zat dat ze na weken actie voeren voor een beter loon nog niets van het kabinet hebben gehoord. Politiemensen protesteren tegen de scheefgegroeide verhoudingen tussen toegenomen werk en het aantal agenten. De agenten voelen zich onderbetaald en ondergewaardeerd. Op Twitter zijn reacties op deze voorgenomen acties. Zo zegt Harald Deuze: politieacties tijdens de Amstel Gold Race. Wel een beetje kijken welk evenementje kiest hij, mannen. Er is toch ook elke week voetbal. Steeds meer daders van misdrijven zoeken contact met hun slachtoffers. Trouw schrijft dat hulpverleners jeugdige daders van geweldsdelicten... leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. De stichting Slachtoffer in Beeld kreeg vorig jaar bijna 1200 aanmeldingen... voor zogenoemde herstelbemiddelingen tussen dader en slachtoffer. In meer dan driekwart van de zaken was het initiatief afkomstig van de dader. Van alle aangemelde zaken leidde ruim 40% tot daadwerkelijke bemiddeling. Bij een aanvraag van de dader wordt altijd wel gekeken of met hem of haar... Niet alleen te doen is om strafvermindering. Trouw heeft verder gesproken met een dader en een slachtoffer... die deelnamen aan de herstelbemiddeling. Metrolijn 1 in Brussel heeft vanochtend heel even gereden... zo schrijft de VRT op de website. Vanochtend zouden de metrobestuurders van lijn 1 gewoon zijn uitgereden... maar kort na zessen meldde de directie van vervoersmaatschappij, MIVB... dat het verkeer opnieuw was stilgevallen. Vermoedelijk zijn de bestuurders door hun collega's teruggefloten. Er ligt sinds gisteren wel een akkoord tussen de vervoersmaatschappij en de overheid voor extra agenten. Maar de vakbonden hebben nog niet ingestemd. Die willen vanochtend het nog voorleggen aan de achterban. Tot zolang rijdt er geen tram of bus in Brussel. En dat allemaal vanwege de dood van een medewerker van de vervoersmaatschappij afgelopen zaterdag. Bedrijven moeten afkikken van bankleningen en andere financiering zoeken. Dat schrijft het Financiële Dagblad vanochtend. Volgens Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... zijn bedrijven te afhankelijk geworden van bankkredieten. Staal zegt dat bedrijven naar alternatieve financiering moeten zoeken. Omdat de banken door strengere kapitaal en liquiditeitseisen... minder speelruimte krijgen. Ook de bankbelasting, die Nederland gaat heffen, speelt een rol. Geld wordt duurder en banken mogen minder risico's lopen, zegt Staal. In vergelijking met de rest van Europa spelen Nederlandse banken een dominante rol in de economie. President Mugabe dan van Zimbabwe keert morgen terug uit Singapore. Dat meldt de Zimbabwe Mail. Mugabe wordt in Singapore behandeld voor kanker. Bronnen rond de regering zeggen dat de 88-jarige president op sterven ligt. Familieleden zouden afgelopen weekend hals over kop van Harare naar Singapore zijn gevlogen. Maar Mugabe's woordvoerder deelt mee de president is in Singapore om Pasen te vieren en om afspraken te maken voor de studie van zijn dochter. We proberen naar achter iets meer duidelijkheid te krijgen over hoe het is met Mugabe, hoe het echt is met Mugabe. Dat doen we met Zimbabwe-kenner Peter Hemmes. En de geruchten gaan al langer rond, maar gisteravond kwam dan eindelijk het grote nieuws uit de modewereld. De Belg Raf Simons wordt de creatief directeur bij Modehuis Dior. Vorig jaar werd John Galliano ontslagen nadat hij antisemitische uitspraken had gedaan in Parijs. In de New York Times zegt Simons, dit voelt goed. Ik vind het erg interessant om de eerste tien jaar van het huis Dior te bestuderen... Die waren interessant voor de cultuur, maar ook voor de kunst. Modejournalist Fiona Hiering reageert op Twitter enthousiast. Jee, het is uh, toch echt waar. Raf Simons wordt de nieuwe hoofdontwerper van Dior. Fantastisch nieuws. Zo benieuwd naar zijn eerste cultureshow. show. En nog voor op de Volkskrant een interessante foto. Het is eigenlijk wel een hele mooie foto, maar ook triest. De molende windlust in het Friese dorpje Buren Die is afgebrand. En op de foto zie je hem ook inderdaad helemaal in brand staan. Het hele geraamte staat in brand. Het is... Een mooie foto, maar een triest plaatje.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 Wie gaat wat voelen van de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte? Het raakt ons allemaal. De dag van de zure appel. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto.